12 uur. Freddy Fantein met het NOS Journaal. De FIFA spreekt tegen dat Jérôme Valk in 2007 een groot bedrag heeft overgemaakt aan de voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika. Valk is de naaste medewerker van voorzitter Blatter. De New York Times schrijft dat hij 10 miljoen dollars meer geld naar Amerika overmaakte in ruil voor steun voor het WK in Zuid-Afrika. Volgens de FIFA was het geld bedoeld voor hulpprojecten in de Cariben En werd het ook niet door Valk overgemaakt, maar door een Argentijn. Die is inmiddels overleden. Eind vorig jaar was Noorwegen de belangrijkste olieleverancier van Nederland. De Nooren passeren Rusland, dat over het hele jaar gezien nog wel de meeste olie heeft geleverd. Dat meldt het CBS. In 2008 kwam een derde van de Nederlandse olie nog uit Rusland. Nu is dat gedaald naar een kwart. Volgens het CBS daalt de import uit Rusland al langer. Maar is dat in 2014 harder gegaan? Waarschijnlijk door de vertroebelde verhoudingen. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch ligt tot drie uur vanmiddag stil... door een storing bij Geldermalsen. Vanochtend trok een trein de bovenleidingstuk. Er zaten zo'n zestig passagiers in. Die zijn er inmiddels uitgehaald en de trein is weggesleept. En de reddingswerkzaamheden rond het passagiersschip dat is gezonken in de rivier de Yangtze in het zuiden van China komen op gang. Er waren ruim 450 mensen aan boord... Er zijn er 13 gered en honderden worden vermist. De boot ligt bijna helemaal op zijn kop onder water. Maar reddingswerkers hebben nog wel stemmen en geklop gehoord uit holle ruimtes. Daarom zijn veertig duikers extra ingevlogen om te zoeken naar overlevenden. Ook worden de sluizen van de drie opengezet. Op die manier kan het water in de yangtze rivier tot wel drie meter zakken. En dan kunnen de reddingswerkers misschien ook beter bij de slachtoffers komen. Het weer in het zuidoosten droog en wat zon en ongeveer 20 graden. In het westen en noorden af en toe een bui en 16 graden. Aan zee een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Het KNMI geeft daar code geel vanwege harde windstoten. Dit was het Verkeersupdate. De Verkeersupdate. Bakker van de ANWB.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 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Is someone listening? Oké. Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. is not Now, living my own life Are you out of my life been wasting too much time gonna leave you far behind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 Liefde om je hart te luchten, een oceaan. Hoe lekker zou het zijn? Toen was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon.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 Alleen van mij. GFM. Ook op internet www.zfmzandvoort.nl www Black Eyed Fue mentira, ayer wat heriste la vida mía. Hey! Y que grande fue la herida, ayer weet heriste la vida mía. Oh! Y que grande fue la herida. No me digas no me weet no me digas mentiras, no me digas mentiras, no me digas, no me digas si wat no me quieres Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet pagas con eso Yo ya no te doy más de tu amor si tú me pagas con...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 No me digas mentira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 You in a SUV You wanna ice So I made you freeze Made you hot Like the Western D's It's long as time You invest in me Cause if not Then it's best I You leave Holla love. You're playing me, keep it on the